Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. In Frankrijk zijn de glasvezelnetwerken van drie telecombedrijven gesaboteerd. Parijs is niet getroffen. Door de sabotage liggen vooral vaste lijnen eruit. Het mobiele verkeer zou niet zijn geraakt. De verantwoordelijkheid voor de acties is nog niet opgeëist. Vorige week werd nog een richting Parijs gesaboteerd. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken hebben extreem linkse activisten die actie opgeëist. En het zou een protest zijn geweest tegen de Olympische Spelen. Inmiddels is er één iemand opgepakt. De politiebond wil gepensioneerden en mensen die eerder hun baan opzegden als gevangenisbewaker overhalen om terug te komen. Op die manier hoopt de bond het personeelstekort in gevangenissen aan te pakken. Omdat er niet genoeg bewakers zijn lopen er nog zo'n 2000 veroordeelden vrij rond. Sommigen wachten al meer dan een jaar voordat ze hun straf kunnen uitzitten. Volgens de New York Times werd de man die twee weken geleden op Donald Trump schoot... al anderhalf uur van tevoren opgemerkt. Dat blijkt uit berichten tussen een beveiliger en zijn collega's. Eerder werd er vanuit gegaan dat de schutter een uur voor de aanslag werd opgemerkt. Maar dat is dus eerder. Toch lukt het hem om op de presidentskandidaat te schieten. Trump werd geraakt aan zijn oor. Een man van 50 uit het publiek werd gedood door de kogels. En het is eindelijk zomerweer. Zelfs een paar dagen achter elkaar. En dat betekent drukte voor de reddingsbrigade. En sowieso is het al druk dit jaar, want het is lastig om aan genoeg vrijwilligers te komen. Wat je ziet is dat uh, het totaal aantal mensen wat we hebben niet eens heel erg is afgenomen. Maar dat we eigenlijk tegenwoordig meer mensen nodig hebben voor hetzelfde werk. En vrijwilligers hebben gewoon minder tijd te besteden aan hobby's. Niet alleen bij de reddingsbrigade, geldt voor alle clubs. Uh, en dat betekent dus dat je uiteindelijk meer mensen nodig hebt om hetzelfde te kunnen doen. Ga vooral niet alleen zwemmen, is het advies. En alleen op plekken waar zwemmen is toegestaan. Ook met een luchtbedje de zee op, is niet altijd een slim idee. Het weer nog. Veel zon en een strak blauwe lucht is vandaag. Het wordt maximaal 28 graden. En de komende dagen wordt het steeds ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort,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 I know I'm gonna be, I'm gonna be The man who gets strong next to you And if I ever, Yeah, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's Heavering to you But I will walk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 De tentoonstelling voor de bunkerploeg, uh, dat was een rustige binnenkant. Dan dat was je... speelgoed, hè? Ja, maar in, in, in, in ja. als je er zo omheen kijkt, was dat een, uh, redelijk ja. rustig. Ja. En die uh, bunker was natuurlijk allerlei lege kleuren en, en dingen erop. Dat is ook een hele verbouwing, natuurlijk. Nou ja, uh, daar zijn we twee jaar mee bezig geweest. En uh, daar fondsen voor gewerfd. En...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 Je QR-code. Ja, precies. En die Maarten Jan, dat is de projectleider. En die hebben samen met de, de ecologen allemaal gebieden. Ja, dat is bijvoorbeeld het Waterveld, uh, het eiland van Rolvers, uh, de, uh, de Marobberg. Mm -hmm. Allemaal van die plekjes aangewezen waar het erg verruigd is. Dus daar gaat die uh, Thomas met zijn borenkollie uh, en zijn 250 schapen naartoe. Dus dan, uh, ja, zo moeten ze tot en met half november... De boel lekker uh, ja. op, op brengen. Ja, ja. ja, en dan volgend jaar komen ze weer terug he, van het voorjaar. Misschien gekke vraag, maar wat, wat, wat doen zij s'avonds? avonds? Die schapen... S gaan ja. ze naar de kooi? Ja, die schapen gaan in een soort uh, uh, kraal. Uh, een raster gaat eromheen. En dan er komt water bij. He, die hedder die, Thomas heeft het hartstikke ja, druk. Ja. Want die moet met, constant met water uh, lopen, uh, sjouwen. Uh, en met van die grote tanks vult hij weer al die bakken...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 Die vreten ze lekker allemaal, uh, allemaal kaal in het weekend. En hij komt even goed nog een keer kijken. Kijk, de boswachters zijn er ook nog. Hè? Ja, ja. En, uh, dus, dus ze houden nee, het allemaal in de gaten. Maar in het weekend gaat hij dus niet lopen door. Uh, nee, nee, hij komt maandagmorgen weer vroeg. En dan uh, gaat trekt hij lopen. weer naar het volgende gebied. Ja. Ik was uh, vanmorgen in Haans Dagblad dat ze ook varkens gebruiken om. Uh, om uh,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 Ja. Je hebt het over vergrassing en, en verruwing. Hè? En ook over zand. Ja. Uh, is dat nog een issue, die zandverstuivingen? Ja, maar dat is voor, bij ons juist goed. Hè? Ja, wij willen juist verstuivingen. Jullie willen meer verstuivingen? Ja, wij... Uh, of, kijk, in de zeereep dan hebben we Noordvoort. Hè? Ja, ja. Dat is uh, waar die palen ook op het strand staan. En uh, waar we dan hopen dat de zeehondjes... Uh, o, de af een keer komen ook, liggen. Ja, die komen ook af en toe ja, ja. wel natuurlijk. Alleen, ja, de mens...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 Die hele discussie was in kastricum of zo... Daar. Ja, nu, dat ze een ja. heel bos wilden omgooien. Ja. Omdat ja. men terug wilde naar wat het was. Ja. ja, precies. Dennen hebben natuurlijk weinig, weinig natuurwaarde eigenlijk. Mm -hmm. En uh, er groeit ook niks onder. Dus, nou, dus... Maar, ik, uh, dat is een beetje tweedelig. Eén uh, wil het weg hebben. De ander zegt, van, ja, het hartstikke mooi die bomen, joh. Ja, ja ze zijn ook het uh, ja. jaar rond groen. Dus ik ben altijd blij...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 Cause control to do all over And sorry seems to be a hardest word Sad So sad It's a sad, sad situation And it's getting more and more sad Why can't we talk it over Oh, it seems to me It's sorry, it seems to me to do to be heard What do I do when lightning strikes me What have I got to do What have I got to do when sorry seems to be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 Uh, dan is er ook nog de brunchen. Uh, er is ook nog een concert op maandag. Op het Raadhuisplein is het feest. Daar is natuurlijk ook nog de uh, Pride, uh, parade na, at the beach. Om één uur uh, begint het pre-party op het Stationsplein. Om drie uur begint de parade. En die eindigt op het uh, Raadhuisplein voor het pleinfeest. Kijk gewoon even op uh, prideatthebeach.com en daar vind je het hele programma. Waar ook een mooi programma op staat en dat is van pluspunt.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 Uh, nee, ik ga vandaag niet naar het strand. Ik... Nee, je hebt een ik heb belangrijke een... barbecue vanmiddag. We gaan een barbecue, we gaan de katten opmaken. Nou, geniet ervan. Uh, dit was Goedemorgen Zandvoort. De redactie is gedaan door Rob de Graaf. Techniek en muziek, Maya Kop. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een heel prettig weekend.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 Ze zijn al jaren bij mekaar, wat is daarvoor bijzonder zan, het is nou toch wel zonneklaar. Als zij dat willen doen ze maar, al was er dan geen ambtenaar, die sprak, nu bent u dus een paar. Elk diertjes, een plezier, niet waar, dat is voor niemand een bezwaar. Behalve in de ogen van zo'n klootzak zo als een kloot, vijzer, die man bekijkt de wereld met zo'n vrome, zure smoel,